Uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst is er iemand in Duitsland besmet geraakt met het coronavirus. Het gaat om een man in Beieren. Hij verkeert in goede toestand, zeggen specialisten. Volgens het Duitse ministerie van Volksgezondheid is het risico op verspreiding van het virus in Beieren laag. Het virus verspreidde zich tot nu toe vooral in China. Daar zijn duizenden mensen besmet en vielen zo'n 100 doden. De meeste mensen zijn niet bang dat ze in problemen zullen komen door overstromingen. Acht op de tien mensen vertrouwen erop dat de overheid op tijd maatregelen neemt. Dat blijkt uit onderzoek onder 1100 mensen door Rijkswaterstaat en de waterschappen. Deze week is het 25 jaar geleden dat in Gelderland, Overijssel en Limburg... honderdduizenden mensen werden geëvacueerd vanwege de extreem hoge waterstand in de rivieren.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 De Stichting 113 zelfmoordpreventie heeft het afgelopen jaar fors meer gesprekken gevoerd met suïcidale mensen. Trouw schrijft dat er 93.000 mensen belden, ruim drie keer zoveel als in 2016. De stichting denkt dat er meer telefoontjes zijn vanwege de toegenomen naamsbekendheid en het gebrek aan goede zorg. Na de lampenafdeling doet Philips nu ook de stofzuigers, airfryers en koffiezetapparatuur de deur uit. De afdeling is jaarlijks goed voor een omzet van bijna 2,5 miljard euro. Over uiterlijk anderhalf jaar moet de afdeling zijn verkocht, zei Philips bij de presentatie van de jaarscijfers. Philips wil zich nog meer gaan richten op de verkoop van medische apparatuur. Het weer, buien met kans op hagel en onweer, aan de kust zware windstoten, in het zuiden ook geregeld zon. En het wordt 5 of 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland staat bij elkaar ruim 200 kilometer fietsen. Door de regen zijn de files een stuk langer dan gebruikelijk. Uh, de meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Ik noem de files met meer dan 10 minuten op onthoud. Dat zijn de A4 Den Haag Amsterdam tussen Leiden en Nielven bijna een half uur. Een kwartier voor de A8 Zaanstad Amsterdam bij Zaanstad Zuid. En op de A9 Alkmaar Amstelveen bij Knoopend Rottenpolderplein. Op de A10 de Ring Amsterdam tussen Alfred Volendam en Amsterdam Hemhaven ook een kwartier vertraging. Op de A44 Den Haag Amsterdam tussen Leiden en Kaagdorp bijna 20 minuten... Op de N203 ook maar richting Amsterdam tussen Krommelie en Purmerend 3 kilometer met 25 minuten vertraging. De N207 Alfenaan de Rijn-Hillegom voor de aansluiting met de A4 een kwartier. En ook bijna een kwartier voor de N247 Hoorn richting Amsterdam. Langzaam rijden tussen Vodendam en de aansluiting met de A10. Tot zover de verkeersinformatie.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 DWK Media voor productpresentaties, bedrijfsspons, commercials, nieuwsbrieven en meer. www.dwkmedia.nl. DWK Media. Namens iedereen bij de ANWB. Dankjewel. Bedankt.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 Dance for me, Imagining the things they say Lead me to you Say. water that's thicker than blood that's deeper than love with my friends people coming some people going some people ride right to the end when i am blind am I in my mind i swear they'd be my rescue my lifeline i don't know what I'd do if i if i survive my brothers and my sisters My life, yeah. I know some people they would die for me. We I try to stay still Ain't nothing changed, now we're grown We're still young, still got our mindless ways In a timeless space, kicking stones When I am blind, in my mind I swear they be my rescue, my lifeline I don't know what I'd do if I, if I survive My brothers and my sisters I know some people, they would die for me We run together Je luistert naar Geer bij ZFM. Dreams all looking pretty. No place in the world that can come fear. Put your lighters in. Ik ben niet echt weg, moet je weten. Het is de heimwee die ik achterlies. ga, huil maar niet Ik ben niet echt dood, moet je weten Het is het verlangen dat ik achter u Pas als jij dat bent vergeten Dood ben ik pas Als jij me bent vergeten